3FM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Lot Wim met het NOS Journaal.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 De politie heeft een stel opgepakt voor zeker 40 berovingen bij oude mensen door het hele land. De verdachten zijn een man van 34 uit Rosmalen en een vrouw van 31 uit Den Bosch. Bij de berovingen belde de vrouw aan en gaf zich uit als schoonmaakster of medewerker van de gemeente. En terwijl zij het slachtoffer aan de praat hield, sloop de man naar binnen om geld en sieraden te stelen. Ze hebben in totaal voor honderdduizenden euro's buit gemaakt. Vier gedetineerden zijn in Berlijn ontsnapt door een gat in de muur van de gevangenis te maken. Ze klommen daarna over een hek met prikkeldraad en verdwenen spoorloos. De vier liepen tijdens hun dienst in een autowerkplaats stiekem naar de muur en braken een stuk beton uit de muur. Pas na een half uur werd de uitbraak ontdekt. Bewakingscamera's hebben de actie wel vastgelegd. Sven Kramer heeft op overtuigende wijze de 10 kilometer op zijn naam geschreven bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. De regerend Olympisch kampioen Jorrit Bergsma eindigde net onder de winnaar en pakte daarmee het tweede Olympische startbewijs voor de Olympische Spelen in Pyeongchang. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Vanavond daalt de temperatuur tot rond de vriespunt en kan het glad zijn. Morgen gaat het middags weer regenen. En die regen gaat over in sneeuw of natte sneeuw. En vooral in het oosten en noordoosten kan het wit worden. De temperatuur ligt morgen net iets boven nul. In het weekend wordt het een stuk zachter met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Shirt. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft het.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 We zullen 2017 nooit, nooit, nooit meer vergeten. Nee, nee, dat zeker niet. Uh, als we dan toch één terugblik doen, doen, doen we het met uh, deze single. Tenminste, single. Het is uh, de titeltrack van End of Story van Jolien. Uh, welkom bij deze Alternative FM van 28 december. De laatste van 2017, maar ik heb uh, besloten om er toch uh, een uh, wat reguliere uitzendingen van te maken. En toch de wat ja, recente en actuele uh, spullen te laten horen. En daar gaan we het uh, einde jaar mee afsluiten. Dit was de enige uitzondering... maar dat vond ik ook uh, gewoon een uh, weergeloos nummertje eerlijk gezegd. En uh, ja, ze komt voor de fans nog één keer in actie dit jaar... 30 december in Eindhoven. En dat is uh, Altstad. Daar zal ze nog een optreden uh, laten, laten horen, zien en weet ik allemaal wat meer. Jolien dus. Jolien Grunberg, zoals ze volledig heet. En zij heeft ooit deel uitgemaakt van Soudanite. Nou, dan uh, weet je het wel. Inderdaad. Um, ik zei al, vorige week op Facebook heb ik uh, ergens uh, gezegd... De Viskers en Frank Valenza... Dat zijn uh, de mensen die nog uh, aan bod komen. Nou, die fiscus die ga je nu horen. En dat nummer, dat heet AMNN I'm praying I get in trouble Got a one-track mind Close my eyes and relive the night Feel the guilt come suddenly Wine stains, a carpet with red. Stick to your last cigarette Teardrops will dry on their own If there's a door, there's a home We ons Het blijft een uh, wereld van verschil, eerlijk gezegd, uh, met vorige week. Vorige week hadden we gasten en toen uh, hadden we toch wel een beetje de boel aan uh, kant moeten zetten. Want om uh, een complete band uh, binnen te, te zetten, dat was uh, allemaal een beetje... Uh, nou, net niet proppen als een Japanse metro. Maar goed, uh, we hebben nu een uh, reguliere uitzending. Yellow Grass, Song To Forget heet het nummer. En daarvoor I'm an Animal van de Fiscus. Um, ja, het, uh, voor Yellowgrass uh, geldt wat je net uh, hebt gehoord. Die hebben de laatste periode van dit jaar toch uh, behoorlijk productief werk afgeleverd. Nou ja, productief werk is een pleonasme zou ik bijna zeggen. Ze zijn productief geweest. En uh, dit is geloof ik al de derde single in drie maanden tijd. Dus dat gaat wel vrij snel. Um, weer verder met de muziek. Dit komt onder de rook voor Rotterdam. Nee, sterker nog, ze komen uit Rotterdam staat ook op het lijstje om misschien nog hier bij ons aan te doen, maar ze zijn alles eerder in de omgeving van Rotterdam te horen geweest bij de lokale zenders al daar. Shireen met Umay. to know whatever <laughs> Dat was er. Deze dame heet Joya en zij komt uh, uit Rotterdam. Tenminste, ja, net als uh, de Ben Shireen. En zij uh, heeft uh, powerpop, maar ze heeft ook nog ja, twee nominaties uh, in de wacht weten te slepen... bij het afgelopen jaar van de grote prijs van uh, Rotterdam uh, bij uh, de awards voor de popunie. Ja, daar heb ik een vinger uh, in de pad mee en uh, datzelfde uh, verhaal geldt ook weer voor Shireen dat dat ook een reden is waarom wij dat draaien. Nou, dat geldt ook voor deze band die erin zit. Fleut heet de band en dit nummer heet Nightfly.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 November is dit uh, uitgebracht. Uh, Pitu, uh, Pitu Nicolaas heet zij voluit. En uh, ja, zij is hier uh, ooit uh, geweest. Dat uh, gebeurde in 2015. Dat is ook alweer uh, twee jaar uh, terug. We zitten al uh, aan de rand van 2017. En uh, ja, zij uh, heeft dat nummer Problems uitgebracht. Dat gebeurde in november. Dat uh, is alweer een maand uit. En Nightfly, dat is een tip van mijn grote vriend uit. Uh, de buurt van Rotterdam. Thomas Hartenveld uh, geweest. Vleut heet de band. Nightfly hoorde je. Uh, ik zou bijna zeggen dat uh, nummer dat, uh, zou zomaar passen in Peaceful Radio. Vanavond weer een aflevering tussen 10 en 12 met grote vriend Benno Veuger. Dus uh, ik zou bijna zeggen gewoon blijven luisteren na tien uur. Um, dan ga ik uh, weer uh, even verder. Met een bijzondere uh, muzikant uh, uit de buurt van Utrecht komt hij vandaan. Getipt door die jongens van Stillwave. Want die, uh, die zijn hier ook uh, geweest uh, eerder dit jaar. Ook in november. Dus zeiden ze: Dan moet je eerst even naar Frank uh, Valenza gaan uh, luisteren. Nou, dat heb ik gedaan. En uh, er is zowar een single uitgebracht. Nog niet zo gek lang geleden. En onlangs, vorige week, speelde die Frank Valenza samen met de fiskus in Sugar Factory. Dat gebeurde afgelopen vrijdag. Uh, in die uh, begeleidingsband zitten ook weer twee mensen in die wij ook kennen. Namelijk Annemarie van der Born, drumster van Dakota. Maar ook Tim Koelhoorn, de, de man achter Nausicaa. Die gaan we straks nog uh, terug horen in uh, deze uitzending. Maar dit is natuurlijk het, uh, waar het eigenlijk om gaat. En dat nummer dat heet Warren van Frank Valenza. So I walked, And the sea kept Da Oh okay. okay. it could go wrong I was left alone I felt new pain I did not know Ik zie dat de blues van jullie was Ik zing niet over Mississippi Ik zing niet over Tennessee Thank you. En ik ben ook geen Albert King Nee, ik kom niet uit Austin, Texas Ik heb nog geluisterd Ik wist hier dat de blues van jullie was. En dit heeft hij eh, eigenlijk met crowdfunding eh, bij elkaar geraapt. Eh, Jeroen Kant, het eh, nieuwe project van een. Chihuahua eh, heet het project. Blues Politie is het nummer wat je net hebt uh, kunnen horen. Daarvoor hoorde je Frank uh, Valenza met Worn. Waarbij dus twee muzikanten in, in zitten die wij hier ook uh, een paar keer in de studio hebben gehad. Of één keer Annemarie van der Borden En ook één, nee, twee keer geloof ik zelfs uh, Tim Koelhoorn. Maar dat, is nee, één keer. Beiden zijn dus een keer geweest. Nou ja, goed, uh, ik ben de tel <lacht> langzamerhand een beetje kwijt uh, geraakt. Dit was uh, wat wij vorige week al uh, een beetje onder de aandacht te brengen. doen we nu weer. Het is een lang nummer. Natalia Magdalena heet zij en het nummer dat heet Juliet's rainy days aren't over. She was a pain.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 Ooh. Ja. Sunny light lost in life. mirror Walking down this empty road Die Road van Gabby Lieve. Uh, drie nummers even achter elkaar: uh, State's Republic daarvoor met Wailing Walls. En daarvoor de lange versie. Nou oh ja, het is ook een lang nummer: van Natalia Magdalena. Met uh, Juliet's Rainy Days aren't over. Het is uh, bijna uh, vijf minuten voor negen. En uh, ja, dit zijn eigenlijk... Hoewel Gabby liever natuurlijk een, uh, een wat minder recent is. Maar die andere twee die zijn uh, redelijk recent. Want die dateren nog van uh, november. Van het afgelopen jaar. Dus uh, datzelfde uh, geldt niet voor de band die uh, nu te horen is tot aan negen uur. Dat is zijn de Tiger Pilots. Maar dat heeft uh, te maken met hun uh, EP... Die ze aan het maken zijn. En die is door middel van crowdfunding afgekomen. Dat is tenminste wat ik uh, wel begrepen heb. Straks na negen dan gaan we weer gewoon verder. En die End of Us die gaat het uh, markeren. Het eerste uur van deze Alternative FM.